Jelle met het NOS-journaal. De Europese Commissie overweegt om deals te sluiten met de defensieindustrie om de productie van munitie te versnellen. Oekraïne heeft die munitie nodig in de strijd tegen Rusland. EU-commissievoorzitter von der Leyen zei op een veiligheidsconferentie in München de situatie te vergelijken met de coronapandemie. Toen sloot Brussel overeenkomsten met medicijnfabrikanten voor de snelle levering van vaccins. NAVO-chef Stoltenberg zei eerder deze week dat de hoeveelheid munitie die Oekraïne verbruikt op het slagveld... vele malen hoger is dan de huidige productiecapaciteit. Er zijn veel meer leerlingen van HAVO en VVO... zonder diploma overgestapt naar het mbo dan in eerdere jaren. Dat blijkt volgens Trouw uit cijfers van de mbo-raad. Dit studiejaar waren het er 6200. Het vorige studiejaar ging het om 4600. Mogelijk heeft het te maken met de coronapandemie. Er zijn nog geen landelijke cijfers over aanmeldingen voor het komend jaar... maar bij ROC Midden-Nederland zet het toegenomen aantal meldingen door.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 Uit een rondgang van de NOS blijkt dat zorgorganisaties zoeken naar manieren om ZZP'ers te weren... en om het werken in vaste dienst aantrekkelijker te maken. Bijna 300 uur na de aardbeving in Turkije zijn nog drie mensen levend onder het puin vandaag gehaald. De drie onder wie een kind zijn volgens een Turks staatspersbureau bevrijd uit een ingestort pand in de stad Antakya. Ze zaten daar al vast sinds de aardbeving van vorige week maandag. Hoe deze mensen aan toe zijn is niet duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Turkije en Syrië is inmiddels opgelopen tot boven de 45.000. En dan het weer. Het is bewolkt met af en toe een bui. Het wordt vandaag zo'n 11 graden. Vanmiddag kan vooral in het noorden ook de zon zich even laten zien. Ook morgen belooft het een bewolkte dag te worden. Maar smiddags trekt de regen weg via het zuiden. En komt ook de zon tevoorschijn. Het wordt morgen zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio vertraging door werkzaamheden en bezoekers aan de huishoudbeurs in de rij. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij knoppunten.nieuw meer 20 minuten vertraging. Dan de A10 de ringweg van Amsterdam bij Zeeburg op de binnenring. Een kapotte auto. rechterrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. En verderop op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam-Buitenveld 5 kilometer file met een kwartier op onthoud.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 dat album soms kon spreken weet je nog wel ooit? er was er ook een die met rozenpak bij en die leek precies op een jeugdkiek van mij weet je nog wel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 Because of all En vensters met rood-witte luiken.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 De kind van het lage land Blond van haar en blauw van ogen geef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 En daarna zong ze bij de amateur big band, de Blue Blowers. En u hoort er nu Annie de Ruiven met het lied van het Pyramid. Het Pyramid speelt heel de dag zijn liedje. Van lief en leven. op klein en De en van leven, zing je lied van zomerzonneschijn. Laat het vrij door open vensters zwipen, tot het dringt in het hart van koud en klet. Zing je lief, waarin verlangen... Eerst links, dan rechts, terwijl het orgel gaat en schokkend slaat een blond verlang. Kan ik niet goed meer slapen Want steeds weer komen voor mijn geest Van alle handen appen. Het klinkt misschien wel gek Een koud, zou je erop vieren. Daar zit een oude simpelse met wit te dineren. Als ik al met hem.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 Ja, als als jij niet van me houdt, dan spring ik in de Volga. een kind die is zo koud Met jou wil ik nog wat houdt, En dansen als de houdt, dan te je je je bent zo'n lieve schat je die grote bolga is veel te diep en ga je leefde in een dan oude rust, de man dan met de de houdt, zus en bar. Met je trouwe zus, geef je mee ik gewoon een kus als mee. ding dong.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 Stikt de regen op een zolder ritme me van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig zijn, maar nu is dat verleden tijd. De regen valt bij Stromend is een trieste dag, want je liet me staan alleen. Ik ken u de betekenis. Mee. Kom, vertel me regen.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 Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je knoeit de as van je sigaar, nu voor ik aan verder, maar bij haar. Je vraagt me niet meer wat we eten. Ik kan van nu af aan vergeten. wat jij het liefde s'avonds lust zelfs hoe je vroeger hebt gekust. Ik ben.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 van me denkt, ik zie wel wat de toekomst brengt. Voorlopig rust, geen commentaar op elke krul in mijn haar. Je kunt je medelijden sparen. Heb net als voor we samen waren. Het voeteneinde van het bed bij de verwarming weer gezien.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 had voor het eerst geopereerd. De patiënt had erna een vierkante neus. De dokters zijn nerveus. We het nog een keertje overen doen, want het was niet naar mijn zin. Al laten we het nog een keertje overen doen. In het begin maar bij het begin.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 Karnaval, veel gezep, veel gezang, veel gelauw. Halleluja, kameraden zong hij vorig jaar, dit jaar zong hij alsmaar. Ja! Yeah! Zal hem man het nog een keertje over doen, wat het was niet na mijn zin. Allah men het nog een keertje over het doen, het en het een over het doen in het begin maar bij het begin. Zal Maar bij de Geen. Zal me nog een keertje overdoen Was het was niet, laat me zien Geen mijn stem kwijt, had ik me het nog een keertje overdoen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 stil vertrokken naar het onbekende land. Een zeeman was geboren, een zeeman was gegaan. Zijn levensvreugde was de grote oceaan.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 Met huilen is voor jou te laat. disponible en de rekels. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uur is kort maar niet getreurd. Aanstaande de zaterdag of volgende week zaterdag is mijn u het bekijkt uh, wordt het programma nogmaals herhaald tussen 1 en 2. En natuurlijk volgende week zondag vanaf 9 uur zijn we weer hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Ik bedank nog even kort raar voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud, onstalige muziek. En ik wens u zo meteen uh, veel plezier met ZFM Jazz. En ik laat u achter met de drie kertjes, met het autootje en misschien, en eh, misschien nog Olga Lovina met Road.